Acht uur, even de jong met het NOS-journaal. In de Turkse stad Istanbul heeft de politie alle betogers van het Taksimplein verjaagd. Volgens NOS-correspondent Bram Vermeulen zijn er alleen nog agenten en journalisten met gasmaskers op het Taksimplein. Aan het eind van de middag stroomde het plein vol met betogers, maar rond kwart over zeven begon de politie ze met traangas te verdrijven. In straten in de omgeving van het Taksimplein staat het nog vol met betogers. Minister Schippers wil ziekenhuizen verplichten om de sterftecijfers openbaar te maken. Aan de Tweede Kamer schrijft ze dat ze hoopt dat daardoor de veiligheid voor patiënten de komende jaren wordt verbeterd. Een kleine minderheid van de ziekenhuizen publiceert de sterftecijfers niet. Schippers vindt het niet acceptabel dat ziekenhuizen niet open zijn over hun cijfers. De kwaliteit van de geleverde zorg moet transparant zijn voor de patiënt, zegt de minister. In het grote onderzoek naar ram- en plofkraken... heeft de politie nog eens acht verdachten aangehouden. Eerder deze week werden al 23 mensen opgepakt. En dit jaar zijn in dit onderzoek nu in totaal 53 mensen gearresteerd. Bij een ram- of plofkraak wordt met behulp van explosieven... of met een auto een geldautomaat of kluis opengebroken. Vanwege de stijging van het aantal ram- en plofkraken... en vanwege toenemende geweld daarbij... geeft de politie voorrang aan de aanpak van deze vorm van criminaliteit. De oproerpolitie in Londen heeft meer dan 30 activisten opgepakt die wilden demonstreren tegen de G8-top... die volgende week in Noord-Ierland wordt gehouden. Ze wilden zich aansluiten bij een protest van de groep Stop G8... Die hield vandaag kleine protesten in straten waar overheidskantoren en wat ze noemen kapitalistische bedrijven zijn gevestigd. De activisten zaten in een kraakpand in het centrum van Londen. De politie had een tip gekregen dat er wapens in het gebouw lagen en dat de krakers die wilden gebruiken. Zo'n 100 agenten hebben het pand ontruimd. Het weer vanavond en vannacht droog met minimaal rond 12 graden. Morgen overdag een stevige zuidwestenwind. Er is nog wat zon, maar later kan er een bui vallen. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. We hebben ah, even verkeersinformatie. De A2 Maastricht naar Eindhoven is dicht bij Weert Noord. Ze zijn daar bezig met een technisch onderzoek. Dat gaat volgens de politie nog wel eventjes duren. Op de A58 Breda Tilburg zijn ze nog steeds bezig met opruimen. Daar is vanmiddag een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen geladen met slachtafval. Het gaat allemaal niet al te lang meer duren. Maar voorlopig staat er vanaf klop het Galder 7 kilometer file. Tot aan sint annabos de rechterijstok is dicht.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 Ik kan door de CIA worden geïnteresseerd. Ik mensen achter me komen. En dat is een angst die ik voor de rest van mijn leven zal hoe Deze man, de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden, is verdwenen. Hij zat in een hotel in Hongkong, maar is daar niet meer. Hij was daar naartoe gevlucht nadat hij bekend had gemaakt dat Amerika op grote schaal internet aftapt. Uh, hier tegenover mij zit Rob van der Staaij. Hij is adviseur digitale identiteit. Goedenavond. Okay. Die man die kan zonder nieuwe identiteit niet ver komen, denk ik dan. Nou, ik denk dat hij überhaupt niet ver kan komen. Hè. Je vraagt je af waarom hij tot deze daad is uh, gekomen. Uh, Want ja, de hele wereld weet nu hoe hij eruit ziet. En de hele wereld let op hem. En ja, hij is naar een uithoek van de wereld ook uh, toegevlucht. Uh, waar hij ook niet, niet gemakkelijk uit zal kunnen wegkomen. Hè. Dus uh, Hongkong. Ja, als je zoiets uithaalt, waarom ga je dan uitgerekend naar Hongkong... zoals dus blanke Amerikaan in zo'n dicht bevolkt gebied met allemaal Aziaten? Ja. Daar kun je toch heel moeilijk uh, verstoppen. En ik denk ook niet dat dat oorspronkelijk zijn bedoeling is geweest. Nee? Want u zegt, waarom heeft hij dit gedaan? Daar denkt u over na. Wat denkt u dan? Nou, ja, dat, dat, dat vraag je je echt af. Hè. Ik denk niet dat het uh, uh, ja, een, een, een echte klokkenluider is. Ik denk dat het... Uh, ja, dat, dat die, op een gegeven moment in de knoop kwam met de uh, type samenleving waarin, uh, waarin we werk, uh, leven. En uh, ja, onze identiteiten die raken her en der verspreid. Dus alle websites daar zijn allemaal identiteitsgegevens aan ons verspreid. Anonimiteit wordt steeds moeilijker te waarborgen. Mm -hmm. en het is een soort uh, Big Brother effect en dat kwam steeds meer op hem af. Denk ik, dat is mijn uh, theorie. En ja. dat kon hij op een gegeven moment niet meer verkroppen. En toen is hij tot deze actie gekomen. Maar alles wijst erop dat het toch niet een uh, lang, doordachte, lang van tevoren doordachte actie is geweest. Want u denkt dat, het is een twintiger trouwens, hè? Ja, uh, U denkt jong. dat om, daarom, maar ook omdat hij juist naar, naar Hongkong is gegaan? Ja, dat is denk ik toch een beetje een impulsieve actie geweest. Ik kan hij niet heel lang van tevoren over na hebben gedacht. Er zijn er veel betere plekken waar je je kunt verstoppen, Namelijk? waar je kunt uh, verschuilen. Nou ja, in ieder geval een land waar dan ook uh, blanke Europeanen ja, leven. Hij, hij valt een beetje op, bedoelt u? Ja, hij valt een beetje op. Het is ook een van de dichtstbevolkte gebieden op aarde. Uh, als je ergens wilt opvallen, dan is het wel daar. Nou ja, of juist niet, omdat er zo ontzettend veel mensen zijn... Ja, maar je valt natuurlijk wel onmiddellijk op... als je als blanke ja, tussen een zee van Aziaten rondloopt. Ja. Dus. Nou is het zo dat um, de kans bestaat dat hij misschien geholpen is. Hè? Hij is dus nu zijn, zijn hotelkamer uitgegaan. Ja, ja. Tenminste, ja, onze fantasie slaat op hol. Dus wij denken, misschien heeft hij ergens een nieuw paspoort gekregen. Rusland heeft al aangegeven dat ze hem willen helpen. Zou het kunnen dat hij met een nieuw paspoort het land ontvlucht? Ja. Nou, ik denk dat dat uh, heel onwaarschijnlijk is. Het heeft heel veel voeten in de aarde... om een uh, paspoort te uh, fabriceren voor iemand. Uh, een overheid moet daartoe bereid zijn. Uh, je hebt daar wat tijd voor, uh, voor nodig. Hè. Dus alles wijst er toch wel op dat dit een uh, impulsieve actie is geweest van uh, Snowden. En uh, dat er toch weinig voorbereidingstijd is geweest. Want hij zou dan contact moeten hebben gehad met een, een of andere vreemde overheid. Die zou dat allemaal... Uh, in gang moeten hebben gezet, een paspoort. Uh, ja, uh... want zou het kunnen, hè? Want inderdaad, een nieuwe identiteit met een, een, een legale. Een nieuwe identiteit met een legaal paspoort. Maar stel gewoon een vals paspoort. Gaat er dan bij de Gate een, een alarmbel van. Dit, dit klopt niet, dit is nergens geregistreerd, deze man? Nou, ik, ik, ik, ik denk dat dat... Ja, er gaan zeker alarmbellen, bellen. Hè, want we weten hoe hij eruit ziet. Hè, dus de wereld is ook vergeven van de beveiligingscamera's. Hè, die dragen natuurlijk ook toe aan dat, uh, aan, bij, aan dat Big Brother effect. En zodra hij uh, het vliegveld van Hongkong betreedt om te proberen weg te komen... Uh, ja, dan, dan uh, is het een kakofonie uh, van alarmbellen. Dat kan nee, maar niet goed, anders. hij heeft een snoren opgezet en hij heeft zijn haar geverfd en hij heeft een petje op en een brilletje. Dan, dan kan hij toch gewoon anoniem en uh, met een vals paspoort? Of is het zo dat als dat paspoort niet correspondeert echt met een levende persoon, dat er alarmbellen gaan? Nee, kijk, dat, dat paspoort dat bevat natuurlijk een foto. Dat moet natuurlijk wel lijken op datgene uh, ja, hoe je eruit ziet. Ja. Maar en, goed, lastig zegt u, dat ja, is niet zomaar is, gedaan. Het is niet zomaar gedaan, dat vergt heel veel voorbereiding. Zou het kunnen zijn dat Rusland, hè, Hongkong, China bijvoorbeeld... Uh, hem gaat helpen omdat ze wel geïnteresseerd zijn in die informatie die hij ja, heeft? Ja, Rusland misschien iets minder. Ik denk dat China bijzonder geïnteresseerd is in zijn kennis. Want uh -huh. hij weet natuurlijk hoe de Amerikaanse geheime diensten te werk gaan... bij het opsporen van internetcriminaliteit, van cybercrime. Uh, en ja, de Chinezen, dat weten we ook allemaal... Uh, die, uh, die plegen ook veelvuldig uh, diefstallen op het internet. Die bestoken uh, Amerikaanse bedrijven en organisaties met, met, met, met hekkaanvallen maar proberen zoveel mogelijk informatie te verkrijgen. Industriële informatie, maar ook militaire informatie, politieke informatie, noem het maar op. Ja, dus u achterkans best aanwezig dat China geïnteresseerd is in deze man? Nou, in ieder geval geïnteresseerd. Maar of, die, uh, ook, of China ook bereid is deze man te helpen, dat is dan weer het tweede. Want daardoor zouden ook weer de relaties met Amerika onder druk kunnen komen ja, ja. te staan. Ja, dat... Is het belangrijk wat hij openbaar heeft gemaakt? Ik bedoel, wat hem bezield heeft, dat, hè, dat is natuurlijk nog niet duidelijk of tenminste in he, zijn gewetensnood, maar zegt u als kenner... ja, nou ja, dit is wel eens eventjes heel belangrijk wat hij gedaan heeft. Nee, ik vind het eigenlijk helemaal niet uh, belangrijk... Nee? want het is, hij heeft iets openbaar gemaakt wat we eigenlijk allemaal al uh, weten. Is dat zo? Weten we dit allemaal al? Ja, dat, dat is af en toe wel in het nieuws uh, geweest. En, en je weet natuurlijk ook, Amerika doet er alles aan... om de veiligheid van de eigen inwoners en het eigen land te waarborgen. Mm -hmm. Dus Amerika die, die zet echt alles op alles om... Uh, het het ja, thuisland veiliger te maken, Homeland Security. En ja, daar moeten gegevens voor worden verzameld op internet. Dus wat de Amerikanen doen is het internetverkeer filteren van Iedereen en alles wat maar rondzwerft op het internet... probeert daar die krenten uit de pap te pikken... en dat mm -hmm. te correleren met elkaar. Ja, dus noem eens een paar... Want ik bedoel, Sarin intoetsen bij Google... dan ben je niet meteen, nou, <laughs> ben je niet meteen in beeld, of wel? Nou, ik denk het wel. Hè. Dat ja? is natuurlijk een, een zoekwoord... waardoor die ingewikkelde software die daarvoor wordt gebruikt... Uh, meteen een alarmbel laat ja, zo, uh, rinkelen. Ja, dat is een stof hè, waarmee terroristische aanslagen worden gepleegd. Een gifstof. Ja, nou ja een, een soort uh, gifgas. Ja. Uh, ja. Maar... Je zou ook kunnen denken aan de snelkookpan... Hè, waarmee de Boston-terroristen te werk zijn gegaan. Die hebben dat volgesteld met explosieven. Die hebben dat op een plek neergelegd waar dan veel mensen bij elkaar kwamen. Nou ja, als je de zoekterm snelkookpan intypt in Google... dan is er natuurlijk helemaal niks aan de hand. Nee. Hè, want die kunnen we allemaal gewoon kopen in een webwinkel. Uh, maar zodra dat uh, is ingetypt door iemand die uh, moslim-fundamentalistische ideeën erop nahoudt. En dat heb je ook al gezien doordat hij allerlei termen die daar refereren ook heeft gebruikt. Ja, dacht? je ziet ook waar die zoekterm vandaan komt. Hè. Misschien komt dat ergens uit uh, Tsjetjenië of, of iets dergelijks. Uh, Kazachstan, ik noem maar eventjes uh, wat. Zonder een label aan een land te willen hangen. Uh, maar als diezelfde uh, persoon dan ook nog uh, zoekt op uh, explosieve... Uh, plaatsen waar binnenkort heel veel mensen bij zullen komen. Nou, je correleert die informatie met elkaar, ja. de snelkooppan, de explosieven... en de plaatsen waar dan veel mensen bij elkaar zullen ja, komen. Ja, dan opeens denkt ja, dan, de overheid, dan, uh, linkerboel. Uh, ja. Ja, en dan dan is je hebt een speciale beeld... software die dat in de gaten houdt... en die dan een alarmbel uh, laat ja. rinkelen. Maar goed, hij heeft dit nu gedaan. Hè? Hij heeft gezegd, dit gebeurt op grote schaal. Iets waarvan u zegt, dat wisten we eigenlijk al. Maar zijn leven is eigenlijk wel aan gord. Want het enige wat hij kan is of ergens in de Bush-Bush ja. uh, als een kluizenaar gaan leven... Ja. Ja. of op een ambassade zoals uh, Julian Assange. Hè? Die zit al een ja. jaar uh, in, in Londen in de ambassade van, uh, van Ecuador... Uh, hoe, hoe moet dat nou? Kan hij ergens nog een leven beginnen... en weer op het internet met een valse identiteit of zo aan de slag? Nou, dat zou dan echt in een ander land moeten zijn. Uh, in Amerika hoeft hij zich, denk ik, toch niet uh, meer te vertonen. Nee. Maar bijvoorbeeld ja. in, in, in Rusland, ik noem maar wat, want hij ja. hebben gezegd... je mag komen. Ja, dat zou kunnen. Uh, maar ja, waarom kies je daarvoor? Hè? Dus waarom zet je zo'n actie op... Uh, waarmee je weet dat je leven compleet wordt vergooid? Je bent jong, hè? intelligent, hè? had een hele carrière voor zich. Ja, nou ja, ideaal. Gewoon omdat je denkt, dit kan echt niet. Er zijn toch meer van ja, dit soort mensen? Maar dan moet je toch wel... Uh, ja, je idealen wel heel hoog in het vaandel hebben staan. Ik denk eerder dat het een soort impulsieve actie is uh, geweest... dat die slachtoffer van zijn tijd is... Uh, onze identiteitsgegevens die, die, die raken steeds meer verspreid. We worden steeds meer in de gaten gehouden. En op de ene of andere manier kon hij daar niet, niet goed meer U zegt tegen. het enigszins laconiek. Is dat ook zo? Vindt u eigenlijk het niet zo belangrijk dat dat gebeurt? Nou ja, dat die gegevens door de Amerikaanse overheid worden verzameld... dat vind ik persoonlijk helemaal niet erg. Nee? Want als mijn gegevens, mijn zoektermen die ik in, in Google intyp door die software van de Amerikaanse geheime diensten... uit worden gefilterd, even worden bekeken. Ja, dan vind ik dat heel niet erg, want als daar niks bruikbaars bij zit... dan verdwijnt het achter elkaar weer in het afvoerputje. En, nou ja, wat, wat, wat zou dat? Ja. We worden ook gefilmd op straat door bewakingscamera's. En eigenlijk is de situatie van tegenwoordig... ongeveer hetzelfde als 10.000 jaar geleden. Er leefde in een samenleving van 150 à 200 man... Had iedereen ook alles van iedereen in de gaten? En uh, kon je op... ook helemaal niks doen, uh, waardoor je privacy werd uh, gewaarborgd? We zitten nu in een uh, soortgelijke situatie. Alleen anno 2013. Anno 2013. Ja. Want uh, ja. nu is het ook zo dat de Nederlandse overheid. Hè, vandaag is er over gesproken in de Tweede Kamer. er komt nu een hoorzitting over. Men is toch wel een beetje van de leg, lijkt het hierover. Ja. Ik denk dat uh, heel veel Kamerleden en, en, en ook andere mensen... die roepen om een onderzoek een beetje boter op hun hoofd hebben. Waarom? Uh, want we weten toch eigenlijk ook wel dat de AIVD... Uh, en ook in, in, in het buitenland andere uh, geheime diensten... die doen ongeveer hetzelfde. En ik denk ook dat informatie wordt uitgewisseld. Want als je uh, cybercrime en uh, terrorisme echt wil bestrijden... dan moet je ook over de grens kijken... Dus dan is het natuurlijk zo dat een geheime dienst van een land... aanklopt bij de geheime dienst van een ander land. Uh, joh, hebben jullie nog wat voor ons? Dus we, we doen hier gewoon aan mee, mee bedoelt u? Ja, dat weet ik zeker. Dus de AIVD en de Amerikaanse geheime diensten... die werken samen op dit uh, terrein. Ja. De minister op, opstelt ook wel een klein beetje om de heet, uh, breien heen draaien. En ik denk dat heel veel uh, mensen dat, uh, dat vermoeden en ook wel weten. Het uh, dus, nou, dus nou, is een beetje hypocriet allemaal in. eigenlijk. Nee, een heel klein beetje wel. Ja. Ja. Nou, ja. is het zo, u bent al jaren dus adviseur hè, als het gaat om uh, digitale identiteit. Bent u voorzichtig daarmee zelf? Doet u dingen niet? Omdat u denkt, nou, ik vind dat toch niet helemaal prettig? Nou, het is niet zo dat ik dingen laat. Ik doe sommige dingen wel voorzichtig. Hè. Zoals... Dus ik maak wel gebruik van bepaalde technieken als ik echt niet wil dat bepaalde zoektermen van mij uh, besnuffeld worden Noem door. eens is eentje waarvan u denkt, nou, liever niet. Ja, dat. dat... Ja, dan moet ik nou een voorbeeld bedenken... waarvan ik juist liever niet wil hebben dat, uh, dat men dat weet. Ja, dus maar dat, dat, zal dat ik vind ik niet wel interessant. Maar, maar, nou ja, maar ik is... kunt zich voorstellen dat er uh, Waar gaat het om? Zoekterm... over? op welk gebied? Iets privés? Of? Nee, dat heeft dan uh, met mijn werk uh, te maken. Hè? Dus ik, uh, ja, ik hou me natuurlijk bezig met cybercrime, met het bestrijden van uh, cybercrime. Dus dan zoek je. Ik word wel, wel eens heel nieuwsgierig, op, uh, ja. <laughs> ja. Maar ja, dat zal ik natuurlijk niet, uh, niet verklappen. En ik, uh, ja, ik maak dan wel gebruik van technieken om te voorkomen dat dat besnuffeld kan worden. Hè? Er zijn uh, een, een aantal technieken die je kunt toepassen. Uh, waardoor je redelijk uh, anoniem kunt, uh, kunt blijven. Waardoor je gegevens ook uh, verstopt uh, blijven op het internet. Dat ze niet. Uh, ergens uh, vandaan, gevist uh, kunnen, kunnen worden. Ja, dus het kunnen zou worden. kunnen als deze uh, Edward Snowden deze kennis heeft... waar we toch ook gevoeglijk van uit mogen gaan... dat hij heel veel kennis heeft. Dat hij met een wellicht vals paspoort, geholpen wellicht door een land... ergens, middels deze techniek toch gewoon weer kan participeren op het internet? Ja, dat kan wel, maar uh, hij heeft natuurlijk ook... net zoals wij allemaal, een grote handicap. Hij sjout een groot uh, omhulsel met zich mee van vlees en bloed. Ja, en, ja die herkenbaarheid. En uh, iedereen die, uh, die kent hem. Dus, ja. ja, want dat ja. zegt hij zelf ook. Hè? Helemaal aan het begin van dit gesprek worden we hem... waarin hij zegt, de rest van mijn leven zal ik... Uh, gezocht worden door de CIA en al dat soort diensten. Ja, ja. ja dat, dat, alles wijst er toch wel op dat het, uh, dat het impulsief is geweest. Dat als hij een lange voorbereidingstijd had genomen... afspraken had gemaakt met een of andere vreemde overheid. Uh, nou, we wachten en... het af. Ik ben benieuwd wanneer die weer uh, in beeld komt. Dank u wel in elk uh, uw uh, voor al uw informatie hierover. Ik sprak met Rob van der Staaij, adviseur dus Digitale Identiteit. Dit is Max, tot half negen. Twee dingen, met Margreet Rijntjes. Hij zegt dat hij soms zingt, en dan in het bijzonder Duitse liederen. Er komt er één bij me op, die forellen van Schubert. Een schot in de roos, want onmiddellijk klinken er vanuit de duister... de eerste stroven van die forellen. Het gezang klinkt wat schor en breekbaar. Maar vanuit die sombere, donkere kuil in het zand... is het zeker niet onaardig. Ik wil hem graag laten weten dat ik zijn muzikale optreden op prijs stel... en hoop hem hiermee verder op zijn gemak te stellen. Of wil ik mezelf op mijn gemak stellen... Goedenavond, Goedenavond. Uh, Rob Schuitenma. Goedenavond. U schreef een boek uh, en daar hoorden we iets van. Uh, over uw bijzondere vriendschap, mag ik toch wel zeggen... met de zwerver Kees Vuurpeil. Ja. Um, dit stukje gaat over uw eerste ontmoeting met hem. Hij leeft in een soort hol in de duinen uh, in Den Haag. Ja. Um, wat weet u daar nou van? Daar stond u, bij dat hol... Uh, nou ja, dat was een uh, hele spannende, want uh, het was wat duister... en dit zou mijn eerste ontmoeting worden uh, met hem. En uh, ik stond niet, want het was een diepe kuil van zo'n twee meter diep... en ik zat op mijn knieën een beetje naar beneden te kijken... en uh, ja, het eerste contact dat we hadden was dus zonder dat we elkaar zagen. Ja. En dat was misschien ook wel, wel zo makkelijk voor ons beide, zou ja. ik me laten bedenken. Want, hij heet ook, trouwens een mooie naam, maar hij heet ook echt zo, hè? Kees Vuurpijl? Kees Vuurpijl, ja. Wat, u bent een, een hoogambtenaar, ja. u was de directeur van de Rijksrederij. Inmiddels werkt u bij Rijkswaterstaat. Wat moest u daar bij die man? Uh, in die periode deed ik een managementleergang van de Algemene Bestuursdienst. Dus een opleiding voor hoogambtenaren... Uh, over de hele bestuursdienst en uh, een van de onderdelen was om um, um, uh, een stap verder te gaan en buiten je comfortzone uh, iets te zoeken, ja. liefst een beetje in een maatschappelijke context en dan zoek je dus iets wat uh, wat niet dichtbij je ligt, waar je dus eigenlijk een beetje afkeer van hebt en na nou, lang zoeken was het bij mij zwervers ja. en uh, dan ook nog uh, met de opdracht van ga met ze in contact. Uh, en uh, zoek ook echt contact en laat ook weten dat iemand er mag zijn... op de manier zoals hij leeft. Ja, dat was het doel, om dat, dat echt het oprecht te voelen. Hij dat oprecht te voelen. En hoe zou u uw contact met hem omschrijven? Nou, dat was van het begin af aan uh, uh, wel een drempel voor mij. Want uh, ja, je moet je voorstellen, hij zat in die kuil... en dat is echt een kuil in de duinen. waar je, uh, hè, Als je denkt aan een zwerver, uh, een oude fiets die daar staat... Allerlei uh, viezig afval, kleding, takken. En een dakje had hij gemaakt van plastic. En Kees was uh, 70 jaar. Het was hartje winter. Dus het is ook uh, iets wat wij, althans ik, me niet kon voorstellen... dat je daar geriefelijk kon leven. Nee. Dus het was een enorme verschil eigenlijk tussen ons tweeën. En rook het er ook heel vies? Rook hij vies? Uh, nou, nou ja, dat, daar kun je uh, alles bij voorstellen. Als je een, uh, een jaar daar leeft en zeker een maandje niet gewassen hebt... maar ik moet zeggen, als ik daar was... Dan was dat, uh, ja, twee mannen zaten in die kou en we dronken daar samen een wijntje. En dan, uh, dan rook ik dat eigenlijk niet. Wat heeft u bij hem gevonden? Want het, u heeft daar toch een heleboel avonden en middagen met hem doorgebracht in zijn kuil. Ja. Nou ja, wat ik daar gevonden heb is een, uh, een mens van vlees en bloed. Uh, op het moment dat je daar met z'n tweeën zit, dan ben je toch uh, veel meer elkaars gelijken. Uh, je praat ook uh, met elkaar, met z'n tweeën, over, uh, de wereld, uh, over de wereld, over allerlei zaken. Over wat voor dingen bijvoorbeeld? Um, nou, uh, hij was zeer geïnteresseerd in wat ik deed. En ik was geïnteresseerd uiteraard in wat hij deed. Wat vertelde hij dan over wat hij deed? Nou, bijvoorbeeld, uh, ik was erg geïnteresseerd in hoe hij nou eigenlijk tot deze situatie gekomen was. Want dat is toch wel uh, heel bijzonder, uh, want het is een, een uh, van oorsprong keurige Haagse man... Uh, een stukje door. Hij had bijvoorbeeld meegeholpen uh, jaren geleden aan de renovatie van Paleis Noord-Eind, om een voorbeeld te noemen. Nog bijzonderder eigenlijk, wat ik later ontdekte: hij uh, had een bijzondere hobby: snelwandelen. Sterker nog, hij is Nederlands kampioen Ja. En uh, ja, dan is de vraag, en dat vertelde hij mij dus, uh, hoe kom je nou in zo'n situatie waar hij inmiddels al twintig jaar in leefde, in zo'n kuil? Uh, nou ja, een, een paar jaar in de kou, maar dus als zwervend ja. bestaan. En ja, ik ben erachter gekomen dat dat bij hem in ieder geval in stapjes ging. Hè. Verkeerde beslissingen, uh, verkeerde vrienden. Uh, ook een beetje pech, ook een beetje dommigheid. Uh, en uh, uh, ook wel drank bijvoorbeeld uh, ja. was in het spel. En is het zo, want het ging erover om hem, daar ging in ieder geval de opdracht over. Ja. Buiten je comfortzone en uiteindelijk je eigen vooroordelen als het ware ja. ook weg kunnen duwen. Ja. Is dat gelukt? Um, ja, tot mijn verrassing, omdat dit toch wel heel ver van me stond... Uh, maar tot mijn verrassing ging dat uh, heel snel. En dat heeft ook wel een beetje te maken met de manier waarop het ging. Uh, hij was uh, het is een hele vriendelijke man. Uh, hij, uh, hij zag misschien ook wel een drempel om mij te ontmoeten. Maar dat klikte vrij snel. En uh, ja, door in die kuil bij hem te zitten, uh, was het eigenlijk heel makkelijk... Was die, was die kloof die er ogenschijnlijk was... was eigenlijk maar, zoals ik dan zeg, een, een heel klein streepje... en die, daar kon ik zo overheen stappen. Wat mij opviel toen ik uw boek las, een heel uh, ontroerend boek vond ik het... Um, is dat er ergens ook heel erg door de regels heen... een soort trots is dat hij ook met u bevriend wilde zijn. Uh, ja, trots. Het was in ieder geval uh, een, uh, een vriendschap, kan ik wel zeggen. Ja, een vriendschap. Kijk, wat is een vriendschap uh, als je uh, met elkaar spreekt, een glaasje drinkt, elkaar aardig vindt, respect hebt ja, voor elkaar? Was het een vriendschap? In, in die termen, absoluut. Ja. En um, dat betekende dus dat, uh, dat ja, hij voelde zich. Um, um, uh, hij voelde dat hij er mocht zijn. Ik had geen vooroordelen, ik had ook geen mening over de manier waarop hij daar zat. Ik voelde natuurlijk wel, ik het, het, kon niet zeggen dat het nou een grievelijke kuil was. <laughs> koud, maar, in de uh, en, en bijzonder koud, en hij was ook heel ongezond eigenlijk uh, als, als, uh, uh, als persoon. Uh, maar hij voelde wel dat ik hem uh, verder niet wilde dwingen bepaalde dingen te doen. Ik bemoeide me daar ook niet mee, ik had ook niet direct een mening over. Nee. Kijk, het liefst, als ik heel diep in mijn hart keek, wilde ik hem natuurlijk... Helpen en het liefst naar een ziekenhuis brengen of het liefst, nou ja, in ieder geval uit die situatie halen. Ja, en waarom wilde u dat heel liefst? Nou ja, dat is toch wel een beetje wat in mij zit: uh, mensen helpen, ja. en, uh, maar wel heel erg vanuit mijn eigen normenkader. En dat heb ik wel heel erg geleerd: dat je dat ook anders kunt bekijken. Ja, want daar bent u ook in het boek voortdurend mee in gesprek ja. met uw eigen norm. Is dit nou mijn norm of ja. leg ik toch weer mijn norm op? Heeft het u gevormd, deze ontmoeting met deze man? Ja, ik ben uh, wat dat betreft wel heel erg gaan nadenken... over uh, hoe ik in elkaar zit en hoe mijn vooroordelen uh, Ja, want u had vooroordelen over hem ook? Nou ja, kijk, uh, ik liep uh, met een wijde boog om uh, zwervers heen. Laat staan dat ik er... Uh, uh, nou, ik kijk als ik een zwerver zie, dan, dan voel ik dat daar wel een mens uh, achter zit... die natuurlijk ook zijn verhaal heeft en ook zijn geschiedenis. Ja, door en hem, ook zijn door keuzes. Absoluut, dat heeft, hij, uh, heeft Kees wel mij geleerd. U heeft hem op een gegeven moment uitgenodigd, hè, thuis? Ja, er was sprake van een uh, tegenbezoek en uh, hij wilde uh, dat... Wat zegt u dat mooi formeel? Ja, ja. <laughs> nou ja, ze voelde het ook wel. Hè. Ik kwam in zijn uh, woonomgeving en dat was van een kou. En ik woon... Uh, ja, u woont in, anders, Nee, Ik, ik. woon absoluut anders. <laughs> En uh, dat was uh, voor hem ook best een drempel. Zoals ik een drempel had om bij hem te komen in de eerste instantie... was het voor hem ook. Um, hij heeft zichzelf daar echt wel toe moeten zetten. Het duurde ook heel lang voordat hij uh, dat besluit nam. En om toch een beetje, en dan zie je toch wel dat, dat hij daar moeite mee had... om een beetje in de sfeer te komen waar ik woon... had mm -hmm. hij zich uh, geschoren, althans zo goed als zo kwaad als dat kan... met een bot scheermesje... Uh, u moet zich voorstellen, hij was uh, echt dus vies, wat u aan het begin al zei. Want als je een, een maand lang in die kuil zit... er uh, zat dus hele vieze handen en had hij toch geprobeerd te wassen. Nou, en uiteindelijk is hij uh, bij ons uh, gekomen. En uh, nou, mijn vrouw Monique en ik hebben hem ontvangen. En de jongens waren trouwens ook thuis, de kinderen. En we hebben hem een kopje koffie gegeven, een kopje soep. Ja. En, uh, en los van al de edele motieven, is het dan toch ook niet ergens... Uh, toch een beetje aapje kijken? Nee, ze voelde het totaal niet. niet. Ik, heb, nee, ik heb dat wel een bepaald moment gedacht... Van, ben ik nou aan het koketteren met ja. mijn mooie verhaal? Ja. Uh, uh, nou ja, dan moet je dus enorm voorpassen. Uh, maar dat voelde helemaal niet zo. Nee, dit was wel heel oprecht van mij, maar ook van hem. Uiteindelijk eindigt het boek eigenlijk heel verdrietig. Of, of tenminste, hij, hij sterft, ja. zonder, dat, zonder dat u het weet. Ja, uh, uh, hij wist niet dat ik een dagboekje bijhield... en dat wilde ik hem een bepaald moment gaan vertellen... En er was ook een, de, de, de overheid had besloten mijn boekje daar, daarvoor uit te geven. Mm -hmm. En uh, ik wilde me dat gaan vertellen. Ik kwam dus weer op bezoek bij hem in de duin. En ik ontdekte dat hij er niet was. De kuil was weg, was dichtgegooid. En uh, nou, ik ben eerst als een dolle door de stad gaan fietsen om te kijken waar hij was. En uh, later uh, ja, thuis ook nog eens gehad van... Paniek? Was er paniek? Ja, min of meer. Hè, van, uh, ja, het, het, het was zo gewoon hè, dat hij daar zat. Ja, uh, waar is hij? Ja, hij ja. zit hij bij het Leger des Hels, heeft hij een andere plek. Of is hij toch weggestuurd, want hij werd dan gedoogd. En pas s avonds kwam ik uh, erachter dat hij uh, was overleden. En dan ook nog een paar dagen nadat hij bij ons op bezoek was geweest. En hij was uh, overleden. En hoe kwam u er dan achter dat hij overleden was? Uh, ja, eigenlijk heel bijzonder. Uh, uh, we waren dat aan het overleggen thuis. Wat kan er gebeurd zijn? En mijn jongste zoon is toch wat nuchter. Dus zei pap, die man is misschien gewoon dood. En ik zei van nou, dat lijkt me toch wel sterk. Dus maar ik ben toch wel gaan internetten. En het eerste wat ik deed, is overleden. Kees Vuurpijl. En toen had ik onmiddellijk een uh, in memoriam te pakken van uh, de oude. Club Waar hij vroeger in Rotterdam uh, aan snelwandelen deed, die hadden ja. een in memoriam over hem geschreven. Ja, die hadden dat kennelijk en dat wel. Las u. Dus dat las ik en dat was natuurlijk wel zuur, want ik had het gevoel van dat ik had het toch wel wilde weten. Ja. Ja. ja, dat snap ik. Um... U beschrijft aan het einde dat u zijn broer spreekt. Hè? Ja. Hij, zijn broer woonde ook in Den Haag. Daar had hij ook zo nu dan contact mee. Heeft hij heeft u ook verteld, dus u wist dat er een broer was. Ja. En wat ik zo mooi vond aan het verhaal... Um, was dat u op een gegeven moment die broer probeerde te overtuigen... van het feit dat het goed was dat hij ja. daar zijn keuze had gemaakt. Ja. Was dat De opdracht was geslaagd eigenlijk? Uh, op dat moment had ik wel het gevoel van... Uh, ik kan dit afronden, ja. Ik heb, uh, ik heb uh, uh, in feite een hele prettige vriendschap met uh, Kees gehad... en het afronden met, uh, met Jan. En ik ben later uh, dus met, uh, met zijn broer uh, nog op de plek geweest... op de verjaardag van Kees Vuurpel, om daar een bloemetje te leggen. En dat was ook mooi uh, waardig. Ja. Ja. U noemt hem Kees, maar in het boek heeft u het alsmaar over u hè? en meneer. Ja, u ja. sprak elkaar op die manier aan, Ja. U, dat, ja, het was allebei u en meneer. En uh, dat was een manier om toch wat te levelen, om het zo maar te zeggen... En, dat voelde goed. Uh, om te levelen juist dat, dat uh, gelijkwaardig. gelijkwaardig. ook als hij daar in zijn, ja. in zijn lompen en u in uw, uw keurige pak. Ja, zo kun je het zeggen. Ja. ja, dat is een mooi boek. Um, u heeft het zelf uitgebracht uh, via een uh, internetuitgever. En informatie daarover is te vinden op onze site dingen.nl. Dank u wel Hartelijk. voor uw verhaal, Rob Schuiterma. Ja, dit was hem. De uitzending van Twee Dingen van Max voor deze dinsdagavond. Informatie, ik zei het al, en uh, trouwens ook uitzendingen terugluisteren... kan dus op onze site. Straks BNN Today, Willemijn Veenhover zit er helemaal klaar voor. Uh, wat zijn jouw onderwerpen, Willemijn, deze dinsdagavond? Onder andere gaan wij kijken naar de grootste examen. Diefstal ooit, het allerlaatste nieuws daarover. Um, we kijken hoe het is op het taxiemplein. Dat is net weer schoongeveegd voor de tweede keer vandaag. Hoe is het daar? En we hebben het over Dutch design. Waarom is dat, doet dat toch zo waanzinnig goed in de hele wereld? Um, te vergelijken met de Nederlandse DJ's bijvoorbeeld als exportproduct. Dat allemaal zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Precies half negen, Ewout de Jong met het NOS Journaal. De politie in Istanbul probeert opnieuw betogers van het Taksimplein te krijgen. Het is al de hele dag onrustig op het plein. Nadat het rond half acht was leeggeveegd... stroomde het weer vol met duizenden mensen die onder meer willen demonstreren... tegen de autoritaire re regeerstijl van premier Erdogan. Daarna vuurde de politie opnieuw traangasgranaten af op de menigte. Minister Schippers wil ziekenhuizen verplichten om hun sterftecijfers openbaar te maken. Ze hoopt dat daardoor de patiëntveiligheid wordt verbeterd. Een kleine minderheid van de ziekenhuizen publiceert de sterftecijfers niet. Schippers vindt dat niet acceptabel. In het grote onderzoek naar ram- en plofkraken... heeft de politie nog eens acht verdachten aangehouden. Daarmee zijn dit jaar al 53 mensen opgepakt in dit onderzoek. Vanwege de stijging van het aantal ram- en plofkraken... en vanwege het toenemende geweld daarbij... Heeft de, geeft de politie voorrang aan de aanpak ervan. De oproerpolitie in Londen heeft meer dan 30 activisten... in een kraakpand opgepakt. Ze wilden demonstreren tegen de G8-top... die volgende week in Noord-Ierland wordt gehouden... De politie had een tip gekregen dat er wapens in het gebouw lagen... en dat de krakers die wilden gebruiken. Zo'n honderd agenten hebben het pand ontruimd. En dat is het nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Dinsdag 11 juni. 2 over half negen. Goedenavond. Nederlandse designers die veroveren de wereld. Dutch design is echt een begrip uh, all over the world. Maar waarom doen wij het zo goed? En waarom vindt iedereen ter wereld onze spullen zo waanzinnig mooi? Dat antwoord hoor je na negenen. En het is de grootste examenfraude ooit. Vandaag is bekend geworden dat er in ieder geval 15 examens rondzwerven... buiten de kluis waar ze eigenlijk in hadden moeten liggen. Zometeen een update in Examengate. Check je de webcam Radio1.nl, dan zie je mij en dan zie je Gio. En dan zie je naast mij ook nog Sinan Kan. Goedenavond. Goedenavond. Uh, uh, journalist, Turk. Ja. Half, hoe moet ik dat zeggen? Half. Ja, Half. Uh, je hebt gewerkt voor CNN Turk. En um, we hebben het zo meteen over wat er allemaal aan de hand is. En uh, vooral hoe de media daarover berichten. Want jij vertelde net aan mij buiten de uitzending. je hebt familie geloof ik in Oost-Turkije. Ja. Die weten helemaal niet wat er aan de hand is. Nee, die hadden gisteren gebeld ook. En die wisten niet van, uh, dat er gewonden waren gevallen... maar ook al helemaal niet dat er doden waren gevallen. Nee. Maar ja, dat zijn uh, mensen die dan de hele tijd naar TRT kijken... naar de Turkse Staat televisie en ook eigenlijk niet weten wat er aan de hand is. Maar die zien wel iets van de, van de protesten, maar... Ja, maar nee. niet alles. Nou ja, geen nou. gewonden en doden, dus nee. blijkbaar. Dat zometeen dus dan uitgebreid. Wil je meepraten? Twitter, dat kan natuurlijk hashtag BNN Today, bijvoorbeeld. Over Luc? Nou ja, uh, ik ga straks de Today Topics doen aan 9 uur. Daar in nieuws over het Nederlands elftal. Ze hebben gewonnen, gestolen examens en een bizar eng slang in Asperen. Maar nu is er een wijkagent die heeft getwitterd Anaconda gesignaleerd. Ja, er is, er is contact geweest, heb ik berepen, met het dierenpark in Rhenen. En uh, vandaar het is gezegd van het lijkt wel of het is een Anaconda. Nou, als dat niet spannend gaat worden, dan weet ik het ook niet meer. Straks naar 9 uur in Today's Topics. Gio. Wat leuk. Je ja. bent er hier niet zo vaak. Nee, voetbal vandaag. Een ja, ja. beetje voetbal, ver weg, China. En uh, de internationals kunnen nu eindelijk op vakantie. En dat is ook fijn voor ze, want uh, het Nederlands Elftal heeft gespeeld. In uh, China en Peking was dat oefentrip in Azië afgesloten met een 2-0 overwinning op China. De doelpunten die kwamen van de kerstverse aanvoerder Robin van Persie en van Wesley Sneijder... de man die deze week zijn aanvoerdersband juist heeft moeten inleveren. Sneijder speelde 1-1 mee en leek erg getergd te zijn. De kritiek die bondscoach Van hem deze week gaf lijkt Sneijder wakker te hebben geschud.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 dat ik de focus op mezelf wil leggen. Nou, dat gaat hij dus doen tijdens de vakantie. En dan moet hij even bijtrainen. En Guus Hidding, trouwens, die heeft bijgetekend bij zijn club Anji. Hidding zal daardoor ook volgend jaar hoofdtrainer zijn bij de Russische club. Hij gaat het dus nog niet rustiger aandoen. En de vierde etappe in de ronde van Zwitserland. Wielrennen is gewonnen door Arnaud Demaar. De Fransman was de snelste in de massasprint. In het algemeen klassement veranderde niet veel. Matthias Frank blijft klassementsleider. Bouke Mollema staat zesde. En dat was het. Draag je er weer snel doorheen, Gio. Dankjewel. Straks staat hij in de Nu babysitter circus. Everything's gonna be alright. So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 Babysitter Circus, everything is going to be alright. Radio 1, PNN Today. Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker had vandaag een behoorlijk druk vragenuurtje. Hij maakte bekend dat er in totaal liefst 15 examens gestolen zijn op Iwin Galdun. De staatssecretaris over de gevolgen. Nou, de gevolgen zijn natuurlijk uh, groot. Dat raakt leerlingen in het VNBO, in de HAVO en in het VWO. De examens ongeldig worden verklaard. En dat betekent dat voor de leerlingen die zijn opgepakt, die worden natuurlijk uitgesloten voor, uh, van examens. Maar voor alle andere leerlingen op die school, dat ze de examens volledig opnieuw moeten doen voor deze examens die zijn gevonden. Ja. En dan wijst op drie verslaggever Martijn van der Zanden. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jij twitterde je vingers blauw vandaag. De leerlingen ja. van Ibn Galdun zijn dus sowieso de Sjaak, die leerlingen. Ja. Uh, dat gaat over 144 leerlingen? Uh, ja, 147 volgens mij even uit mijn hoofd. Rond die koers in ieder ja. geval. Het merendeel van het vmbo, dat zijn er 89 dan uh, volgens mij uh, 20 op de HAVO en een stuk of wat op het VWO. ja, Dus nou ja, die, die, die moeten sowieso die examens uh, opnieuw doen. Ja. Um, hij heeft vandaag de hoofdinspecteur voor het voortgezet onderwijs, meneer Steur, ja. die heeft gezegd dat de gestolen examens hooguit naar een paar andere scholen maar verspreid zijn. En, en daar wordt nog gekeken van wat er gaat gebeuren met die examens. Ja. Dan denk ik, ja, uh, hoezo, hoezo, hoe weten ze dat? Hoe... Nou ja, ik denk, ze hebben natuurlijk bij die verdachte, hebben ze waarschijnlijk op de computers, of uh, hoe ze dat ook thuis hebben daar aangetroffen, hebben ze natuurlijk gekeken hoe zij dat verspreid hebben. Mm -hmm. en het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat ze het heel makkelijk even naar een vriend gemaild hebben, of naar een vriendin, die ja. ook dat examen moet doen. En nou ja, dat ze dus op die manier zien dat het ook naar, uh, naar andere mensen is gegaan die niet op die school zitten in Rotterdam. Ja, daar ja. zijn ze volgens mij, daarom denk ik ook dat ze extra tijd zoeken Omdat. Ja, dat zo goed mogelijk ja. uit te zoeken. Nee, dat, dat begrijp ik. Maar je zou denken in het internet tijdperk... ja, misschien is het nog wel naar veel meer scholen gestuurd, adressen. Ja, dat, uh, dat klopt, dat zou zomaar kunnen. En maar ja, daar zijn ze dus ook druk over mee aan het uitzoeken. En dat doen ze volgens mij natuurlijk ook via de e-mail. Maar ook om te kijken of het bijvoorbeeld ergens online staat. Hè? Ja. Want als het online staat, is het voor nog veel meer mensen bereikbaar dan wanneer het alleen maar misschien in e-mail staat. Ja. Dus ja, dat, ik denk dat ze dat druk aan het, uh, aan het uitzoeken zijn. Hey, um, de hele ellende is natuurlijk begonnen uh, met dat gestolen VWO-examen Frans. Dat uh, ja. toen op internet verscheen. Daar zijn dus nu nog veertien nog examens bijgekomen. Uh, die zijn niet op internet verschenen, tenminste, voor nog Dat weten we dus nog nee, niet helemaal zeker. Is. Um, hoe, hoe is de politie daarbij gekomen dan nu? Nou ja, ze hebben, uh, hebben vingerafdruk. Hebben ze gevraagd van eindexamenleerlingen of ze die vrijwillig af wilden staan. Uh, nou ja, en daarna zijn ze, dus, ze zijn een aantal leerlingen tegengekomen. Er zijn er twee van het weekend opgepakt en eentje gisteren. Uh, nou ja, en daar hebben ze dus thuis blijkbaar al die examens aangetroffen. En zelf zijn ze tot op aantal gekomen. Een ja. dus schrikbarend hoge aantal. Want weet je, gisteren ging nog een beetje het verhaal van nou ja, het zou drie examens zijn of vier. Ja, het blijken er gewoon veertien te zijn. Dat is echt bizar veel. Ja. En het is dus nu nog even spannend voor een groot aantal leerlingen. Um, want die, krijgen nog geen, die hebben nog geen duidelijkheid. Er worden een aantal examens nee, nee, uitgesteld. Nee, ja, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk alleen de eindexamenleerlingen op het Ibn Galdunweg, waar ze aan toe zijn. Ja. Die moeten namelijk een herexamen maken voor die examens die gestolen zijn. En uh, wat het andere betreft, de onderwijsinspectie heeft al wel gezegd dat de kans niet heel is dat het, uh, dat het gaat gebeuren. Hè? Dus dat het ook op andere plekken een herexamen komt. Maar ja, goed, je weet het nooit wat er nog gaat gebeuren. Wat ik al zeg, vandaag kwamen er ineens veertien examens uit de hooghoed Ja, wie weet wat er morgen komt. Is, is geen idee, het is echt afwachten. Vijf uur morgen heeft de staatssecretaris gezegd, dan is er duidelijkheid ja. voor iedereen. Even tot, tot slot, de school, gaat doen, daar las ik van, die zijn bang dat ze hun examenlicentie kwijtraken. Wat, wat weet jij daarvan? Ja, dat zou natuurlijk zomaar kunnen, hè, want zo'n uh, examen, daar zitten natuurlijk heel veel eisen hangen daar aan vast. En hoe dat in de gaten gehouden moet worden, ja, en dat is natuurlijk uh, ernstig mislukt daar. Bijvoorbeeld ook al dat de kluissleutel sinds 2010 dat er eentje zoek was. Uh, en er kan inderdaad gezegd worden dat ze de examenlicentie intrekken. Dat betekent dat leerlingen ergens anders eindexamen moeten doen. Uh, maar ja, de onderwijsinspectie is eerst nu nog heel druk bezig met het eindexamen van dit jaar. Ja. En ik denk dat ik daarna nog wel even een heel stevig gesprek gaat komen... Met, uh, met de school in Rotterdam. Goed. Nou ja, het uh, verhaal is nog niet af. Dat is duidelijk. Nee, daar, komt... nee. daar gaat nog wel wat komen, gok ik zo. Martijn van der Zanden, dankjewel. De allereerste Superman-strip uit 1938, die wordt geveild. Zometeen hoor je hoe stripkoning Han Pekel over dit uh, bijzondere stripboek denkt. En vind je ons leuk, dan uh, klik je even Facebook en dan kan je ons liken. Het is altijd, uh, nog altijd onrustig rond het Taksimplein in Istanbul. Voor de tweede keer vandaag, zojuist, um, is de politie, uh, heeft de politie het plein schoongeveegd. Dat is ongeveer nu zo'n drie kwartier geleden. Journalist Erdal Balci, die is in Turkije. Erdal, goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, voor de tweede keer vandaag dus het uh, Taksimplein schoongeveegd. Hoe is het nu daar? Nou, het is heel moeilijk om uh, op het Taksimplein uh, te geraken. Ik... Uh... Uh, probeer het al uh, een uur, maar alle wegen zijn afgezet door uh, de politie. Mm -hmm. Als je in de buurt komt, uh, word je weggejaagd door uh, traangas en um, uh, uh, kanonwaterwagens. Yeah. Uh, dus uh, heel veel mensen staan uh, rond het uh, taxi en proberen op het uh, plein te komen. En het plein schijnt uh, ook uh, niet zo druk te zijn, maar een stuk of 500 mensen, demonstranten zijn op het plein en uh, vechten tegen de politie. Ja, en wij hoorden hier ook, er zijn ook veel gewonden gevallen. Ja, dat uh, heb ik overdag uh, uh, meegemaakt. Ik stond uh, op het Gezi-park, het park waar alles uh, mee begon. Uh, de gouverneur had vandaag gezegd dat er niet ingegrepen zou worden op het plein. Ze zouden proberen om het... Uh, nee, op het uh, park, in het park bedoel ik. Ze zouden proberen om het uh, plein te onttremen. Maar uh, ja, de praktijk was anders. Uh, heel veel traaggas is uh, in dat park gevallen. En uh, ik zag ook heel veel gewonde mensen. Uh, mm -hmm. die werden gebracht naar, uh, naar de, de eerste hulp uh, in het park. Uh, en, en heel veel mensen werden ook afgevoerd uh, door ambulances. Ja, ja, dat was allemaal vanmiddag dus. Dat was vanmiddag, ja. Ja. Um, Nou ja, nu dus de, de, rond het plein dus nog veel uh, mensen daar. Die, kan je een beetje inschatten hoe de rest van de avond gaat verlopen? Uh, ik denk dat het een hele lange nacht uh, gaat worden. Want uh, ja, de, de demonstranten zijn uh, vastpraten. Uh, ze willen het uh, plein bereiken. En uh, ik heb ook uh, de uh, Chelsea-groep uh, gezien. Dat is uh, de, de harde kern van uh, de voetbalclub uh, Biscuiters. Ah. Die hebben uh, uh, met een vrachtwagen hebben ze het uh, plein uh, bereikt. En als zij uh, uh, zich in de strijd gaan voegen, dan uh, betekent dat het, uh, dat het lang gaat duren. Want uh, het zijn uh, ervaren jongens, ervaren met uh, uh, vechten tegen de politie. Ja, ja, die hebben al eerder meegedaan, toch? Ja, ze hebben eerder mee, mee gedaan. De vraag was of ze vandaag ook uh, zouden komen. En uh, ze zijn dus gekomen. Ja. Goed, Erdal, pas een beetje op daar. Uh, dank voor nu en wij bellen jou later nog een keertje. Okay, in de studio, ook journalist Sinan Kan. Goedenavond. Goedenavond. Uh, we hadden het er net al even over in het begin van uh, jouw familie. Want in Oost-Turkije uh, nou ja, is ja. amper op de hoogte van wat er gebeurt. Ja. Um, dat, is, dat hebben we ook wel gehoord, hè, helemaal in het begin was er op Turk CNN was er helemaal niks te zien over de protesten. Er was geloof ik een documentaire over pingwins werd er uitgezonden. <laughs> en er waren wel meer zenders die hele andere dingen lieten zien. Um, de, dat was vooral in het begin, dus dat is zo'n, nou, bijna twee weken geleden. Twee weken geleden ja. Hoe is het nu met de, met de berichtgeving? Nou ja, in de eerste dagen uh, hadden de, de grote... Uh, omroepen zenders uh, zonden allemaal andere dingen uit. Uh, bedoel, Je had het over CNN, die ja. een uh, documentaire over Pinkoins heeft uitgezonden. En NTV, wat ook een grote nieuwszender is in Turkije. Die niet MTV, maar... NTV, ja, van Nico. Ja. <laughs> en uh, die hebben een documentaire uitgezonden over Hitler, wat eigenlijk best wel interessant is. En uh, misschien uh, wilden ze daar ook iets mee zeggen. Mm. Um, en nou, na Twee, drie dagen toen er ontzettend veel natuurlijk uh, protest kwam en ook de woede zich richten, richting de media toen dachten uh, de grote omroepen... ook van wacht, zeven, we moeten wel gewoon uh, aan uh, verslaggeving en berichtgeving doen. Ja. Dat hebben ze gedaan, maar het is ook nu weer uh, mondjesmaat. En ook niet helemaal natuurlijk uh, uh, zoals het er bijvoorbeeld op dit moment aan toegaat. Er zijn wel een paar kleine omroepen die dan uh, wat dingen laten zien. Een paar kleine omroepen die in handen zijn van, van de oppositie bijvoorbeeld. Ja, van de oppositiepartij. En daarvan wordt ook wel gezegd, ja, dat zijn de usual suspects... Natuurlijk gaan die dat, uh, dat, ja. dat uitzenden. Maar, maar dat zijn kleine zenders en daar kijken niet zoveel veel mensen naar. Daar kijken niet zoveel mensen naar. Bijvoorbeeld de staatszender TRT, die zendt bijna niks uit. Uh -huh. En CNN Turk en NTV, die zenden nu wel uh, programma's uit. Uh, uh, waarin uh, gerefereerd wordt aan de Gezi Park-protesten, zoals dat wordt genoemd. Ja. Uh, maar het is nog steeds onder de maat, zeg maar eigenlijk. Maar je zou toch denken, en dat NTV en CNN Turk, dat zijn commerciële zenders. Ja. Ja. Wat let ze? Nou ja, kijk, ik heb in 2002 voor CNN Turk gewerkt. En toen was het nog voor 50% in handen van Time Warner. Mm -hmm. um, van Ted Turner en uh, consorten. Um, en toen was er wel, zeg maar, een bepaald beleid. En er was ook een redactiestatuut en dat soort dingen. En ik heb nu van mijn collega's gehoord, die er nu nog zitten, dat dat uh, al lang niet meer is. En wat je dan krijgt, is dat, uh, dat er dan, uh, nou ja ontzettend veel uh, dingen gebeuren in het hart van Istanbul. Dus een groot massaprotest. En dat de omroep dan, CNN Turk in deze dan... een uh, documentaire over pinkwins nou ja, uitzendt. Maar CNN Turk is in handen van een vriendje van Erdogan, hè, geloof ik. Nou ja, het is in handen van een, uh, van een mediamagnaat, nou Aydendorm... Ja? Uh, die ook kranten heeft en ook nog andere zenders heeft. En uh, nou ja, dat was eerst water en vuur eigenlijk. En maar nu zijn ze naar elkaar toe getrokken. En uh, nu durft deze mediamagnaat ook niet meer... Uh, echt, maar eigenlijk een kritisch geluid uh, te, te laten horen over Erdogan. En nee. wat, wat je dan krijgt is de, dus dat uh, waar de me Turkse media zwijgt... daar springt zeg maar, de social media uh, in, in het gat. Ja. En, uh, en dat NTV, dat is in handen van iemand anders. Uh, ik ja. begrijp dat het is een, een bankenmagnaat. Ja, dat is Ferit Sahin, die heeft de Garantiebank, zo heet ja. dat. En, uh, en wat er is gebeurd is dat uh, ontzettend veel uh, uh, mensen... Uh, hun uh, account, uh, creditcard, hebben opgezicht uh, bij de Garantiebank... En toen dacht Als hij van... Als protest van jullie laten niks ja, zien? Ja. Aha. En, uh, en dat was voor hem ook het moment om op de knop te drukken... en tegen de journalisten van NTV te zeggen... jongens, uh, ga toch maar gewoon uh, uh, doe toch maar weer een verslaggeving over de protesten. Want het gaat niet zo goed met mijn banken. Nee, het kost <lacht> me allemaal geld. Ja, ja ontzettend nobel. Ja. Ja. Um, jij hebt daar gewerkt en jij, en jij zegt... Uh, toen was het ook al wel een beetje censuur... maar het is ja. gewoon echt wel veel erger geworden. Nou, het is eigenlijk al uh, 50 jaar, eigenlijk al... In Turkije. Ik bedoel, ja. we zijn er. Ja, goed, men, maar jij noemde net 2002, ook, geloof ja, ik? 2002. Nou, ik kan je een heel simpel voorbeeld geven. Er is ooit in 2002 was er een, een hele kleine bom ontploft voor, voor het Sheraton Hotel in, in Istanbul. Mm -hmm. En uh, daar mochten wij uh, niet over berichten, want Sheraton was namelijk een adverteerder van ons. Dus er werd van bovenaf werd gebeld naar de redactie van: jongens, uh, um, dag, we gaan daar uh, niks aan doen, geen aandacht aan het uh, aan onderwerp. En dat hebben we toen ook niet, uh, niet gedaan. Dus dat ja. was voor mij ook voor het eerst eigenlijk... Uh, ik ben verder in Nederland geboren en getoogd... voor het eerst dat ik daarmee te maken kreeg. Dat er dus van bovenaf gebeld werd van... nou ja, die bom bij Sheraton, daar gaan we niks ja. uh, mee doen. Maar is dat dan niet zo, want uh, we horen dit soort verhalen... de afgelopen ja. anderhalve weken uh, af en toe komt dit naar boven. Ja. Ik zou denken, de mensen die aan het protesteren zijn... Um, nou ja, die vinden daar wat van en die gaan de straat op... en die laten van ze horen. Ik bedoel, die, die bankenman heeft ja. gezegd... Uh, doe maar wel uitzenden, want ik verlies al mijn klanten. Ja. Um, hoor jij en zie jij ook meer protesten op straat... tegen dat mediabeleid? Nou ja, wat, wat, wat, wat een feit is, is dat er uh, op dit moment... Uh, uh, in Turkije ontzettend veel journalisten... ook in de gevangenis zitten. Ja. Er, volgens mij uh, staat... Turkije met stip top 1. En op 2 staat China. En um, volgens mij op 3 Iran. Volgens maar er mij. lopen geen mensen mee in de protesten die, die laten kenbaar maken van het ja, belachelijk. Dat, dat, nou, dat is ook gebeurd. Dus er zijn heel veel protest, uh, demonstranten die zijn naar MTV en naar CNN Turk gelopen. met zakken geld. Van uh, wat kost het om, uh, om een item te laten uh, maken. <laughs> en dat was best grappig eigenlijk. Ja. Maar ja, de mensen die daar werken die vonden dat natuurlijk niet grappig. En er zijn ook twee journalisten uh, ontslagen bij de grootste krant van Turkije. Bij Hurriyet. Omdat die hebben getwitterd. En een soort steunbetuiging uh, hebben gegeven aan de, de demonstranten. En dat vond de baas. En dat is ook de baas van CNN Turk, namelijk mm -hmm. Aydin Duran Die vond dat niet zo grappig. En die heeft ze op uh, staande voet ontslagen. Hm. Dus je ziet, uh, want we begonnen met hoe is de situatie nu... Ja. dat ze echt wel iets meer laten zien dan in het begin, anderhalve ja. week geleden. Maar nog steeds maar mondjesmaat. Ja, nog steeds mondjesmaat. Eigenlijk ja. nog niet goed genoeg. En, en dan, dan, ik bedoel, alles is een beetje gefocust op Istanbul... maar we weten eigenlijk niet hoe het in de rest van het land gaat. Want er zijn ook demonstraties in Ankara en in Adana en in uh, 38 andere steden... En daar heb ik in ieder geval nog niks van gezien. En krijg ik ook niks van mee, dus ik nee. weet het ook niet hoe het daar gaat. Nee, nou ja, die mensen moeten ook bellen met hun familie in Nederland... om te horen hoe het zit. Nou ja, mijn familie wist, wist het nee, er precies. niet. ieder geval niks Denk je nu van, was ik daar maar? Want je hebt daar gewerkt. Ja, nou ja... Ik... Of, of ben je blij van, ik heb me geen zin om... Uh... Nou ja, Bram van Meulen zit daar, hè, met, ja. uh, gasmasker. met gasmasker op, zag ik net. <laughs> ja. ja. Nee, nee nou ja, ik zou daar graag wel willen staan in ieder geval, om te zien eh, hoe, hoe dat is. Volgens mij is het heel erg historisch. Ook omdat er zoveel jonge mensen eigenlijk de straat op zijn gegaan. En het gaat ook om vrijheden die ze, die, waar ze voor strijden eigenlijk. En eh, nou, dat vind ik wel heel bijzonder. Maar nu ben je gewoon hier. Ja. <laughs> Dankjewel, Sinam. Vind je het leuk, Blijf Daft Punk? Ja, heel leuk. Ja, het blijft het, het leuk, hè? get lucky.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 Luke moeten zien nu. Eh, doet hij net of hij niet kan dansen. Ondertussen joh. Dag Punk, get lucky. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Het is dinsdag, Mark Koster komt weer langs. Onze entertainment man. En we moeten het hebben over de sterren. Want uh, Amsterdam is dé sterrenmagneet van uh, de wereld. Amsterdam, blauwe hoeren en sterren. Barbara Streisand en Alicia Keys waren er dit weekend. En je kon ze gewoon zien lopen over de grachten. Want sterren voelen zich hartstikke vrij in Amsterdam. Waarom is dat? Ja, ik denk omdat wij uh, Nederlanders gewoon heel nuchter zijn. Heb jij wel eens een, een beroemdheid gezien? Tilburg uh, loopt, Guusmeer is ook gewoon in het uh, wild rond, hoor. De, de beroemdste man van Nederland, <laughs> Precies, hoor. <zo. laughs> Wie was eigenlijk jouw eerste beroemdheid die je het live hebt gezien? In een café in Baren. Toen werd aangetikt door een uh, grote blonde man. Bleek het uh, Ronald Command te zijn. Voor mij was het uh, de dokter uit Medisch Centrum West, die blonde. Oh. In Amsterdam zag oh, ik een fiets helemaal over de zijk. Wow, man, kijk. Maar ja, dan denk ik toch daarna van, oh, waar maak ik me druk om eigenlijk? Ik denk dat dat het ook is, dat die sterren denken... nou, uh, lekker naar Nederland, ze kijken, wel, wordt wel omgekeken... maar ik word niet helemaal platgelopen voor handtekeningen of voor foto's. Ja, misschien helpt een beetje Wiet ook. Niet. En hoeren. Dat zometeen na negen. waarom komen de sterren naar ons land? Maar eerst even uh, over die andere ster, uh, Wesley Sneijder... Um. Mark, onze entertainmentman, want jij kwam binnen. Heb je het gezien? Ja, Heb je het, het, dat was gezien? Ballet. het was ballet. Wesley Stijn ligt eruit. Ja, ja. Hij scoorde de 2-0 tegen China. Hij speelde uit, slecht, die Chinezen. Maar Wesley ligt dus uit. Hè. Eigenlijk, uh, hij is geen aanvoerder meer, maar hij kwam fantastisch terug met een hakje. Vroeger op voet kreeg je hier vier punten voor. Scoren uit een hakje. En, ja, en Sinan, we, we hadden het net over Turkije. Dus hij zei, ja, maar ik wil ook nog even iets zeggen over Wesley. Bij Galatasaray. Nou ja, we zijn heel blij met hem natuurlijk. Bij wel, Galatasaray. toch wel? Ja, ik bedoel, we zijn kampioen geworden. Kwartfinale Champions League. Het hij, hij, begin van het seizoen was hij een beetje stroef. Maar daarna kwam hij goed op gang. En we verwachten dat hij volgend jaar gewoon de sterren van hemels. speelt. Maar er zijn te gaan geruchten ja, ja. van, ze Chelsea... willen van hem af, toch? <laughs> toch. Nou ja, dat vinden we ook niet erg. Dan moeten ze wel het dubbele natuurlijk betalen voor wat wij al hebben betaald. 15 miljoen hadden ze gezegd. Oké, okay, nou dat is het dubbele. Dus, <laughs> uh, Volgens mij heeft Gallatera 7,5 miljoen betaald, als ik ja. me niet vergis. Dus, uh. Maar het was een meesterzet van Van Gaal dus. Maar ja, Van Gaal is, ik vind het een fantastische tra trainer. Hij heeft hem eh, bewust ook in de kleedkamer zo gezegd. Hij wilde het al eerder doen. Maar in de kleedkamer heeft hij het nu vlak voor deze Interlands gezegd. Wesley is geen aanvoerder meer. Het was de diepste vernedering natuurlijk voor Wesley ja, Snijver. Ja. En de, ja, kijk hoe die teruggekomen is. Fantastisch. Zo simpel is het. Luc, wat gaan we zo meteen doen? Ik heb nieuws over een slang aangetroffen in Asperen. Dat ligt in Gelderland. Het zou een uh, anaconda zijn. Anderen zeggen dat het weer een ringslang is. Klein slangenkwisje. Welke slangen komen niet voor of komt niet voor in Nederland? Adder, ringslang, de naakslang of de gladde slang? Hij is voor jou, meneer Mijn. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Waar, waar gebruiken slangen hun tong voor? Ze hebben geen tong slangen. Je hebt toch gewoon een tong? Ja, die ene die ik in mijn hoofd heb niet. weet ik niet, leuk <laughs> Om mee te ruiken, willen. Ah, ah, ik ja. heb nog veel meer zo meteen over die slangen en onder andere ook over... Waarom vraagt vraag het aan Mark? Nou ja, Mark die ziet het veel uit als een slangen. Dat is Mr. Snake. Expert. <lacht> <lacht> het nieuws met Ewald Jong. Ja. En. <lacht> Straks op Pinkpop, nu al op Radio 1. Akoestische live optredens van Kensington. We And poets. Bloodsen. She sings And Christopher Green. My sweet girl.